Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De versoepelingen van deze week gaan niet voor een enorme coronapiek zorgen. Dat zegt ziekenhuisbaas Ernst Kuipers. Vandaag is stap 1 van het versoepelplan. Studenten op de Unie of Hogeschool mogen weer één dag per week naar college. En woensdag komt stap 2, de terrassen open. Twee mensen over de vloer in plaats van één. Winkelen op afspraak zit erop. Net als de avondklok, die wordt ook weer afgeschaft... Ook dat maakt niet veel uit voor de IC's, zei Kuipers in Nieuwsuur. Ja, als wij kijken in de ziekenhuisinstroom, zowel bij de invoering van de avondklok in januari als bij een lichte versoepeling een paar weken geleden, zagen we op de instroom in de ziekenhuizen eigenlijk geen verschil. Helemaal positief is hij trouwens niet. Hij houdt de bol in de ziekenhuizen goed in de gaten, want daar is het de komende tijd nog wel flink aanpoten. Vanaf vanavond 6 uur mogen er uit India geen passagiersvliegtuigen meer landen op Schiphol. Het kabinet heeft dat besloten omdat het aantal coronabesmettingen in India keihard stijgt. En nog meer vliegnieuws. Amerikanen die twee prikken hebben gehad, kunnen deze zomer vakantie vieren in Europa. Dat zegt de voorzitter van de Europese Commissie in een interview met de New York Times. Nu mogen alleen mensen uit landen komen met weinig besmettingen... zoals Australië en Zuid-Korea. De marechaussee heeft bij een controle in een internationale trein een nogal opvallende vondst gedaan... In die trein zat een Italiaanse man die stapels met cash bij zich had. Een paar duizend euro had hij in zijn zakken gepropt. Toen ook zijn tas werd doorzocht vond de politie daar een wel heel zware zak chips. Hij had daar nog eens bijna 30.000 euro aan biljetten in gestopt. De man is opgepakt voor witwassen. En dit weekend kregen tientallen daklozen in Haarlem een gratis ramadan maaltje. Vrijwilligers van de moskee kookten dik 100 iftar maaltijden die na zonsondergang gegeten worden. Het is een maand van bezinning, een maand van samenhorigheid. Dit is een initiatief van het eten verbroedert, Het brengt elkaar bij elkaar. En dan hopen we hiermee een steentje te kunnen bijdragen. Dat wij in de verbinding zoeken met anderen. Op het menu staan hamburgers, dadels en de Marokkaanse soep Harira. En dat valt goed in de smaak. Het is veel voor ons om hier voor ons and koken voor ons. We zijn really dankbaar. Het weer regelmatig zon vandaag. Alleen in het noorden is er veel bewolking. Het is droog, het wordt 10 graden in Groningen, 15 in Limburg. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland heb je nu 5 minuten vertraging op de A7... ...Zaanstad richting de afsluitdijk tussen Hoorn en Bochten En dat komt door werkzaamheden. En tot zover de verkeersinformatie. Ik voel me niet zo lekker. een beetje verkouden...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 schelen en ik weet dat je nog luistert ook al ben je soms wat stil dus ik sta met opa Never say enough cause it was not said to you And that's exactly what I need to do if I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 daar. Ik laat het stroom. came out As they fall I wanna take them back I know I let you down And it's all that I've been thinking about I get I messed it up De hoofdpunten van het NOS-journaal. De film Nomadland is de grote winnaar geworden bij de uitreiking van de Oscars. De film won de prijs voor beste film. Regisseur Chloe Zhao kreeg als tweede vrouw ooit de Oscar voor beste regie. En Frances McDormand werd beste actrice. Drugscriminelen infiltreren op grote schaal in internationale rederijen in de Rotterdamse haven. Dat zegt districtchef Jansen van de Zeehavenpolitie tegen NRC. Amerikanen die volledig gevaccineerd zijn... mogen in de zomer een vakantie boeken naar de Europese Unie. Dat heeft Europees Commissievoorzitter von der Leyen gezegd... in een interview met The New York Times. En het weer, zonnige periode, in het noorden meer bewolking... het blijft overal droog en het wordt 10 tot 15 graden. So we're living in dangerous They could never be caged in us street. me, said the road could contagious She and fire where we blaze like greats on Oh, girl, get insane with us Fly high to the sky, jet plane with us No shame, can we live in it dangerous? Can we live in it dangerous? store for long.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 Heb het gegeven.